Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Turkse militairen hebben negen Syrische vluchtelingen doodgeschoten toen ze de grens met Turkije wilden oversteken. Dat melden Arabische activisten. De slachtoffers zouden allemaal bij dezelfde familie horen. Onder de doden zouden ook zeker drie kinderen zijn. Acht Syriërs raakten gewond. De familie kwam uit oorlogsgebied in het noorden van Syrië. Vorige maand zei Human Rights Watch ook al dat Turkse grenswachten schieten op Syrische vluchtelingen om te voorkomen dat ze het land binnenkomen.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 In Schiedam zijn vannacht drie brandweerlieden gewond geraakt bij het blussen van een brand in een bedrijvencomplex. Twee van hen liepen beenletsel op toen in het brandende pand een zware explosie was en de voorgevel werd weggeblazen. De politie van Schiedam denkt dat het een rookgasexplosie was. De brandweerlieden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Neukirchen in het midden van Duitsland zijn drie kinderen uit één gezin verdronken in een meertje. Het zijn een meisje van acht en twee jongens van vijf en negen. Gisteravond werd eerst het jongste kind uit het water gehaald. Hij overleed in het ziekenhuis en later werden de lichamen van de andere twee geborgen. De Duitse politie denkt aan een ongeval. Bij de roeiwedstrijden om de wereldbeker in Potsdam... hebben Ilse Paulus en Maaike Head goud gewonnen in de lichte dubbel 2. Denemarken werd tweede, Nieuw-Zeeland derde. De tijd van Paulus en Head was meteen ook een nieuw wereldrecord. Dan nog het weer. Zon en vooral in het Noordoosten bewolking. Het wordt een graad of 18. Morgen gaat het van het westen uit langdurig regenen. Het wordt een graad of 17. Later in de week kan het 25 graden worden. Maar er is wel kans op een bui. Dit was het NMAS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Houd dat dus wel...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu Zandvoort Op zondag In no time you're... koper. We worden oud, want dit is al 26 jaar oud, zag ik net. Kim Appleby, don't worry. Open nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag op deze 19 juni 2016. Oud worden wij 1990, was dat? Ja, maar uh, ik kan er nog iets aan toevoegen. Dat heeft ook nog uh, best wel uh, wat te maken met, uh, met een deel van onze uitzending. Want uh, een van de twee is gesusters Applebee, die is uh, later op een gegeven moment uh, gestorven aan ja. De ziekte kanker. En die speelt uh, vanmiddag ook een uh, rol in uh, de uitzending. Want uh, er wordt op uh, dit moment, nou op dit moment uh, niet meer... maar uh, de afgelopen twaalf uur of 24 uur is er een, uh, op het circuitpark Zandvoort geld opgehaald uh, gehaald voor Fight Cancer. Uh, dat was het goede doel. En daar zijn uh, onder andere uh, twee interviews die gaan er uh, min of meer over. Eén algemeen over het uh, evenement op zich... En één daadwerkelijk over de actie zelf. Dus, dus dat, dat, dat heeft er een beetje mee te maken bij de opening van deze show. Nou, sure. hebben we dat uh, mooi gezien. Nou ja, veel. So. En uh, wat hebben we nog meer uit Jaap in het uh, programma? Uh, nou, afgezien van uh, alles wat uh, ter tafel komt, uh, ook nog uh, een aantal interviews. met, uh, met twee politieke gezagsdragers. Een uh, die komt wat uitgebreider aan de woord. Uh, dat is de wethouder van toerisme en economie, Gerard Kuipers. En de, de ander, dat is de burgemeester zelf. Maar die hebben vrijdag uh, het startschot uh, gelost voor het pop-up uh, zandvoetweekend. Dat is ook nog bezig. Alleen dat stopt vanavond weer. Maar we hebben natuurlijk wel de aftrap van die vrijdagavond. Dus dat doen we dan zo dadelijk. Oké. En daarnaast ben jij gisteren, zag ik op jouw Facebook, naar Doe Maar geweest. Ja, ik zou afgelopen dinsdag gaan. Maar dat is niet doorgegaan. Ja, dat was wel ook weer heel erg leuk. Want je komt dan op een gegeven moment in dat vak wat je toegewezen krijgt. En wat blijkt, dan ineens zitten er zoveel zandvoortes in dat, uh, in dat vak. Dat je denkt, nou, uh, we dat? hadden net zo goed het hele dorp uh, uit kunnen nodigen. Maar goed, uh, het, was wel, uh, het was wel iets uh, bijzonders, ja. En jij zei van, Ando Draai, gelijk maar even een nummer van de bar. Nou ja, als, als, als, als die klaar staat, uh, ja. Want die werd gisteren ook uh, gespeeld wat ik gezien heb, hoor. Uh, okay. Want uh, Kenny B was uh, gisteravond ook in uh, de Ziggo Dome aanwezig. Eén, om zijn eigen nummer. En twee, dat nummer wat jij hebt uitgezocht. Dus dat, uh... En het is 5446. Ja, precies. Is inderdaad. mijn nummer dan? de politie, man. Nobody moves, nobody gets hurt. Hadden we op nou! Hoor je wat ik zeg, man? Ja, ja. je handen aan de lucht nou. En <muchten> alles is nog Maar het zijn niet.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 Mijn nummer oh, oh, oh. is mijn is mijn nummer. Hij zei dat ik mij melden moet. Ik meldde bij de ambtenaar. Die man zei, jongen. Geef me je nummer, man. Hij zei, wat is je nummer? Ik zei niet. Hij zei, geef me je nummer, man. Hij zei, wat is je nummer? Hij zei, wat is je nummer? Stay back! I'll always love you. I promise to always love you. Cause I think the whole world of you. And you can't change that. No, no. no. number and you can change your address too hij komen ooit later nog Ghostbusters gehad. En uh, hij was uh, van de formatie The Radios. You can change that uit uh, de jaren 70. En daarvoor Doe Maar met 5446. Dat is mijn nummer 16 over 2, Jaap. En uh, Pop-Up Zandvoort is uh, op dit ogenblik uh, vol aan de gang. Maar daar gaan we het zo meteen nog eventjes over hebben. En uh, een paar weken geleden deden wij mee aan een popvis Kan je nog uh, herinneren? En jij wist deze plaat. Oh ja, ja, dat was uh, ook al uit de jaren tachtig. Live in de Big Apple van Katja Goegoe, ja. Precies, Katja Goegoe Big Apple.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 Ja, en Shana Paul, Shana Paul, Shana Paul met Thrill Big uh, Thrills. En daarvoor Kaja met Big Apple. We kijken even naar het weerbericht van uh, Lex van Horen, Kleine schuine streep Rico Schreuder. Vandaag is het, uh, blijft het droog en er zijn een periode met zon. De maandige noordwestenwind draait naar zuid en neemt af naar zwak. En de temperatuur stijgt naar 17 à 18 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Komende nacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe. Het blijft droog en bij een flink in kracht toenemende zuidwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen is het gewoon bakker weer, Jaap Koper, want het is bewolkt en er zijn perioden met regen. Zuidwestenwind waait matig en aan zeekrachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 17. Na morgen is het licht wisselvallig zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden. En vooral later in de week neemt de kans op een onweersbuien weer toe. De temperatuur gaat geleidelijk omhoog en stijgt naar een graad of 23 op donderdag. Dat is een mooi weerbericht voor culinair Zandvoort. Verder met muziek, George Michael, vader Vicker. The road. Tell me how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. Uh, ja moet ik zeggen cabrio open dakje plaat in de lente America Ventura Highway en daarvoor horen wij George Michael Father Figure het ja, is toch wel een klein beetje vaderdag vandaag dus uh, vandaar ook die plaat Jaap uh, jij bent weer op pad geweest afgelopen week en uh, je hebt uh, met diverse mensen gesproken en uh, wie uh, gaan wij als eerste laten horen? Nou, het is eigenlijk de afgelopen 24 uur, eigenlijk uh, oh, okay. 48 uur uh, geweest. Dus uh, het is uh, niet uh, de afgelopen week. Maar uh, bij de start van het pop-up weekend was natuurlijk uh, uh, op vrijdagavond uh, Reven met Greven. Ja, ja. gemeentehuis. Uh, en uh, dan uh, op een gegeven moment uh, werd er gezegd van, nou, de, bier, de, de burgemeester komt uh, even een uh, biertje tappen. Dat, uh, dat heeft hij ook gedaan. Uh, dat deed hij vanaf een uur of negen. En nou ja, uh, naar aanleiding daarvan had ik een uh, gesprek met uh, de burgemeester. Terwijl uh, op dit moment nog ergens de klanken klinken, uh, heb ik hier iemand naast me zitten die normaal gesproken over de openbare orde gaat. Maar vanavond, oh eigenlijk vanavond, dat die uit een heel ander vaatje burgemeester Meijer. Ja, dat klopt, <laughs> luisteraars thuis en uh, meneer Koper en meneer Sonbergen. En dat is uit een biervaatje voor het goede doel. Ja, wa wat is het goede doel? Het goede doel is huis in de duinen, dus onderdeel van Amie zorgcentrum, ja. en daar is een project gaande uh, waardoor degene die dit heeft georganiseerd, en dat is uh, Greven Housing of Raadhuis Housing, zou ja, we ja, het beter ja, ja, ja. Ja. ik beter moeten zeggen, mag geen reclame maken, en een vriend van Timo Greven. die werkt in huis in de duinen en die draait daar een project, en daar gaat dit geld heen. En wat ik dan daarvan dat zei ik ook tegen Timo Greven. ik vind het fantastisch dat met een pop up weekend in Zandvoort op dit moment dat zij ...unieke en originele ideeën combineren met de samenleving terug. Ja. Daar waar geld nodig is, maar ook mankracht. Lijkt dat een beetje op sociaal-maatschappelijk ondernemen? Nee, dat is uh, sociaal-maatschappelijk ondernemen. Ja. Ja. In je vrije tijd, uh, want je stopt er heel veel energie in. En natuurlijk uh, weet iedereen wie Timo Greve is, maar dat is niet erg. Het gaat erom dat hij een ander belang dient. Ja. Uh, en toen ze op een gegeven moment uh, bij de burgemeester kwamen... ...toen zei... Uh, u... Daar wil, wil ik wel mijn medewerking aan geven. Ja hoor, wethouder Kuipers en ik zeiden beide ja. Dan gaan we een half uur voor achter de tap staan. En proberen zoveel mogelijk biertjes te tappen om dat goede doel te sponsoren. En denkt u dat dat gelukt is? Ja, dat denk ik wel. Ik ben moe. <laughs> nou hoorde ik net, want ik was even wat later ingestapt. De eerste biertjes... Dat was het nog niet helemaal, maar op een gegeven moment na een minuut of drie, dan was het uh, als een volleerde uh, tapper. Uh... Nou, ik dacht na vier en een, half een minuut zelfs. <laughs> maar goed, uh, moet je er ook een handigheid in hebben? Ja, ja het ja. is even wennen. Het is ook een, uh, een vaardigheid. Je moet even kijken hoe valt dat bier in het glas, want je wilt geen uh, glas met allemaal schuim of een Engels biertje, op zijn uh, Hollands gezegd. Uh, yeah. En uh, ja, wat ik gewend ben als mensen wat bestellen, dat je ook naar mensen kijkt en even met ze praat. En ja. ik kan geen twee dingen tegelijk in het begin. Maar dat is, uh, was ook zeker een kwestie even van aanpassen en toen lukte het denk ik ook. Een stukje, want ja, de, de luisteraars thuis weten dat ik een man ben. En mannen kunnen over het algemeen één ding heel goed en twee dingen tegelijk wordt ingewikkelder. <lacht> ik, ik, ik begrijp het al, multitasken. Ja, ja, ja. Dus dus dat was, uh, maar op het eind ging het goed. <lacht> ja. uh, als hij dan uh, ook nog even gewoon zo daarnaar kijkt. Hè, naar zo'n uh, zo weekend. Hè. Dit is dan de aftrap. Ja, ja. Zandvoort is dan toch uh, weer uh, iets bijzonders. Ik heb u vandaag, uh, vandaag, op het moment dat ik hier spreek... Uh, was uh, meneer de burgemeester ook bij de NPO Radio 1 geweest. Ja. Daar, daar, uh, ja, er is veel om Zandvoort te doen. Ja, je merkt... Uh... Dat de economie gaat draaien, maar dat de energie in en Zandvoort ook aan het draaien is. Dus er zit heel veel positieve energie. Dingen rondmaken, dingen vlot trekken, dingen naar voren halen. En dat zie je nu in het pop-up weekend. Dat zag je met het Max Verstappen weekend en ga zo maar door. En de kunst is om die energie vast te houden en te blijven vergroten. En dat had u ook uh, op het moment dat wij hier spreken vandaag bij NPO Radio 1 ook gezegd? Ja, ik, ik, uh, ik deed mee aan de Nationale Nieuwsquiz. Uh, vijf burgemeesters deden deze week mee. En toen ik werd gevraagd, uh, heb ik eigenlijk gelijk ja gezegd. Want ik vind het ook een beetje een uitdaging om daar gewoon heen te gaan en te kijken van nou, waar sta je dan? Maar het is ook een mooie manier om nationaal iets over Zandvoort te kunnen zeggen. Uh, nou weet ik ook dat in datzelfde programma ook een Zandvoorter soms nog wel eens een column uh, daar uh, wil neerzetten. Dat is Kees van Amstel. Oké. Okay. Ja. Nou, weer wat geleerd. Ja, weer wat geleerd. Ja. Hè? Ja, dus wat dat er gaat is er... Maar goed, nog even terug naar dit weekend. Wanneer is hij geslaagd? Wat mij betreft is hij nu al geslaagd. Want de afwrap is ontzettend goed gegaan. Dus de komende twee dagen gaat dat alleen nog maar beter. En dat weer zit mee. Ja, dat kan ook eigenlijk niet anders in Zandvoort. Want u weet het, in Zandvoort schijnt altijd de zon. Maar soms zien we hem niet. Maar ik weet zeker dat hij er dan toch is. Ik denk zelfs nu. Zelfs nu. Hartelijk dank! Graag gedaan. Perdona, quel che fatto regala mio sorriso io ti su questa amicizia nuova pace sì che so come sono chiedo perdono quel che fatto fatto io però chiedo regala mio sorriso io ti su questa amicizia nuova pace sì perdono con questa gioia che mi stringe il cuore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 Io senza di te un po' ne ho qui la piessa senza misura Io senza di te non lo so e la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 Mmm, mm, oh oh oh. Nouva pace, sì, perché so come sono infatti chiedo. Perdoe. Se qualche foto è fatto, io però chiedo. Regalami nel sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace, sì, perché so come sono infatti chiedo. Perdoe. Can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they. Voor dit rechterneemend Eendo vlieg. Twee jaar geleden nog een, een hitje met Cool Kids. We hebben het over Echo Smit. En dan dit Verro met Perdono. En daarvoor het interview wat Jaap Kober had met burgemeester Niek Meijer. Hij werd trouwens derde Jaap afgelopen vrijdag bij de Nationale Nieuwsquiz. Dus hij heeft geen 300 euro gewonnen. Dat is jammer, want die, die hadden we natuurlijk wel kunnen gebruiken, denk ik. Die hadden we zeker kunnen gebruiken voor een uh, ander pop-up dingetje, denk ik. Denk het? Denk het ja. ja. Het is uh, kwart uh, voor drie en uh, er is een nieuwe album uit. Dat weet je vast al lang al van de Red Hot Chili Peppers. Ja. Die heet The ja. Getaway. En ik moet je zeggen, dit is toch weer echt uh, het Red Hot Chili Peppers geluid hoor: de nieuwe single. Die heet uh, Dark Necessities. Ja, het is een uh, tongbreker dit: <laughs> Dark Nessies. Yeah, Precies. Sorry. Nou, dat was Belinda Carlisle met uh, Leave a Light on. En we kennen haar ook natuurlijk van Circles in the Sand. En uh, volgens mij is ze nu een of andere weggestopt in een, uh, een of andere kuuroort in Zuid-Frankrijk, denk ik of zo. Belinda Carlisle. En daarvoor de nieuwe single van Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities. Heet die zometeen deel 2 van Zandvoort op zondag. En ja, dan gaan we naar het Skuitel, toch? Onder andere, ja. Voor Cycling Zandvoort. ja. En wat we dan aan het zoeken zijn, is een, is een held. En wie kan het mooier zingen dan Bonnie Tyler, die heeft het erover. Holding out for a hero, laatste voor drie uur.